De hamer van Thor, de god van de donder. Heel lang geleden geloofden de mensen in Noorwegen dat er een land van de goden bestond. Ze noemden dat land Walhalla. Op een dag in de zomer werd Thor, de god van de donder, al vroeg wakker. Hij keek naar buiten en zag dat het mooi weer was. Ah, dat zal ik eens veranderen, riep hij. Ik zal vandaag met mijn donderhamer zo hard op de bergtoppen slaan... dat de hele wereld zal schudden. Mijn donderslagen zullen langs de hele kust van Noorwegen te horen zijn. En de ijsbergen in de Noordzee zullen in duizenden stukjes breken. Waar heb ik mijn hamer gelaten? Hij keek onder zijn bed... Hij tilde de donderwolken op die in zijn slaapkamer hingen, maar nergens kon hij zijn donderhamer vinden. Thor deed de voordeur open en brulde door het Walhalla. Waar is mijn hamer? Odin, de koning der goden, en Loki, de god die tegen het kwaad vocht, kwamen naar hem toe. Ze hebben mijn hamer gestolen, schreeuwde Thor. Wie zou het durven om iets uit het Walhalla te stelen? vroeg Odin. Dat durven alleen de reuzen, zei Loki. Loki leende de vliegende mantel van Freya, de vrouw van Odin, en vloog naar het land van de reuzen. Loki ging naar de koning van de reuzen. Zijn naam was Din. Weet jij waar de donderhamer van Thor is? vroeg Loki. Din was een grote en vieze reus, nog viezer dan de andere reuzen. Hij krapte zichzelf. Er kwam een grote wolk stof uit zijn kleren. Het stof kwam in zijn neus en hij nieste zonder zijn hand voor zijn neus te houden. Din veegde met zijn arm zijn neus af en grijnsde. Ja, ik weet waar de donderhamer van is, want ik heb hem zelf gestolen. Maar ik geef hem alleen maar terug als koningin Freya naar het land van de reuzen komt en met mij trouwt, zei Din. Hij gooide zijn hoofd achterover en lachte. Loki kon zijn vieze tanden zien. En als Freya komt, moet ze haar vliegende mantel en haar gouden juwelen meenemen, zei Din. Loki vloog terug naar Walhalla en vertelde Odin wat Din gezegd had. De ogen van Odin waren zo grijs als de zee, maar nu begonnen ze te gloeien als hete kolen in het haardvuur. Mijn vrouw, de bruid van die vieze reus, brulde hij. Wat denkt hij wel? Rustig maar, Odin, zei Loki. Ik heb een plan. S'avonds vlogen er twee gedaantes door de wolken over het donkere land naar het huis van Din de Reus. Het waren Loki en de bruid voor Din. De bruid droeg de vliegende mantel en de prachtige juwelen van vrijjaar de koningin van de goden. Din had een groots bruiloftsmaal laten bereiden. De tafels bezweken bijna onder het gewicht van het vele eten en de vaten rode wijn. Alle reuzen waren naar het huis van Din gekomen, maar ze hadden zich geen van alle gewassen. Din keek met plezier toe hoe zijn bruid met smaak at. Eerst at ze een groot stuk rosbief, toen een varkenscarbonade en daarna een halve gebraden kip. En ze dronk zoveel wijn dat Din nog een vaatje uit de kelder liet halen. Wat kan vrij ja, veel eten, zei Din tegen Loki. Maar ze wordt er gelukkig niet dik van. Hoe komt dat? Oh, ze eet niet altijd zoveel, zei Loki, maar ze heeft de hele dag niet gegeten. Want ze was veel te opgewonden bij de gedachte dat ze met jou gaat trouwen. Din bloosde. Zo, zo. Dus ze vindt het heel fijn dat ze met me mag trouwen. Vroeg hij. Ik heb nog nooit een vrouw gezien die zo blij is, zei Loki. Ik denk dat ze al jaren in het geheim verliefd op je is. Din sprong van zijn stoel. Ik wil haar zoenen. Kom eens hier, mijn lief koninginnetje. De bruid stond langzaam op en liep naar de reus toe. Ze keek Din aan met ogen die zo grijs waren als de zee. Maar toen de reus haar wilde zoenen, begonnen haar ogen te gloeien als hete kolen in het haardvuur. Din deed een stap achteruit. Hij werd heel bang voor die ogen. Waarom kijkt ze me zo raar aan? fluisterde Din tegen Loki. Weet je dat niet? Vroeg Loki. Zo kijken alle vrouwen die verliefd zijn. Oh, dan is het goed, zei Din. Maar hij was toch nog wel een beetje bang. Het feest was bijna afgelopen. Loki zei tegen Din, ik vind het niet leuk om erover te praten op je feest, maar denk je dat je me nu de donderhamer van Thor terug kunt geven? Din sloeg Loki op zijn schouder en brulde. Natuurlijk, Loki, mijn beste vriend. Beloofd is beloofd. Jij hebt Freya bij me gebracht. En nu zal ik je de hamer van Thor geven. Bedienden, Ga de hamer van Thor halen. Even later droegen drie reuzen de grote grijze stalen donderhamer naar binnen. Din legde de hamer voor Loki neer op de grond. Ik wou dat Odin hier was grijnsde Din. Ik zou er alles voor over hebben om zijn gezicht te zien... als Freya op mijn schoot zit en me zoet. Je wens is vervuld, riep de bruid. Ze gooide haar mantel op de grond en daar stond niet Freya... maar Odin, de koning van de goden. Hij pakte de hamer van Thor op. Kom hier, dan zal ik je zoenen, riep Odin... en sloeg driemaal met de hamer op de lelijke kop van de reus. Daarna rende Odin door de hele kamer en gaf alle reuzen een klap met de hamer. Binnen een paar minuten lagen alle reuzen bewusteloos op de grond. Odin pakte de vliegende mantel van koningin Freya op... en vloog samen met Loki terug naar Walhalla. Koningin Freya en Thor, de god van de donder, zagen hen aankomen. Ik weet wel niet waarom je een van mijn jurken aan hebt, liefste zei koningin Vrijja, maar ik ben blij dat je de hamer van Thor gevonden hebt... want hij heeft de hele dag al een boze bui. Odin gaf de donderhamer aan Thor. De god van de donder schreeuwde, hoera! Hij sprong op een donderwolk en vloog naar de bergen. Thor sloeg met zijn donderhamer op de toppen van de bergen en die nacht schudde de hele wereld. De donder klonk over de kust van Noorwegen en de ijsbergen in de Noordzee braken in duizenden stukjes.